Zes uur. De Radio 1 SportsZone. Luciana Carrasso en Tom van Heck. Met in dit uur natuurlijk na half zeven aan de lijn. Met vanavond de stelling vindt u de biefstukbelasting van de Partij voor de Dieren een goed idee. Heeft al massaal gereageerd. Ze is een goed teken discussie na half zeven aan de lijn. En u hoort zo de politie in Rotterdam over de brand in een verzorgingstehuis. Het nieuws nu met Ewout de Jong.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 In het vijfpartijenakkoord is afgesproken dat de onbelaste reiskostenvergoeding, die nu nog maximaal 19 cent per kilometer is, afgeschaft wordt. Over het bedrag moet dan gewoon belasting worden betaald. Een aantal partijen, waaronder het CDA, heeft al aangegeven van die bezuinigingsmaatregel af te willen, omdat die erg nadelig uitpakt voor forenzen. De brand in een verzorgingstehuis in Rotterdam is geblust. Het vuur ontstond in een kamer op de tweede etage van het verzorgingstehuis Humanitas aan de Bergweg. Door de rook die vrijkwam moesten de bewoners van de tweede en derde etage worden geëvacueerd, zag een verslaggever van RTV Rijnmond. Als je zo hier in de hal kijkt, dan zou je niet zeggen dat er een brand is geweest. Dat is weer wel het geval als je de andere kant op kijkt. Uh, de, uh, de roltrap af naar beneden, daar uh, ja, staat toch een groot aantal mensen met, uh, in rolstoelen. En buiten een uh, grote stadsbus van uh, de RET met het woord uh, evacuatie erop. Een aantal bejaarden had last van ademhalingsproblemen. Twee mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek. Bij een schietpartij op het internationale vliegveld van Mexico stad zijn twee politiemannen gedood. Een derde man is gewond geraakt. De schietpartij gebeurde bij een fastfoodrestaurant in een van de terminals voor de veiligheidscontroles. Het gebouw is daarna bezet door de, het Mexicaanse leger. Volgens de autoriteiten zijn de schutters ontkomen. Onder de duizenden aanwezigen in het gebouw brak paniek uit. Veel mensen gingen op de grond liggen. De Griekse delegatie bij de Europese Raad van deze week wordt geleid door president Papoulias. Hij vervangt premier Samaras, die herstelt van een oogoperatie. Griekenland zou op de halfjaarlijkse top opnieuw willen praten over de voorwaarden waaronder het land geld uit het Europese noodfonds kan krijgen. In Brussel wordt niet verwacht dat er deze week nieuwe besluiten over Griekenland worden genomen. Aanvankelijk zou de minister van Buitenlandse Zaken de Griekse premier vervangen, maar Europese regels verbieden dat. Aan de Europese Raad mogen alleen staatshoofden of regeringsleiders deelnemen. De nieuwe Egyptische president Morsi is begonnen met zijn werk. Zo moet hij een nieuwe regering vormen en vice-presidenten benoemen. De 60-jarige Morsi was de kandidaat van de moslimbroederschap.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 ANWB-verkeersinformatie met 21 files, goed voor bijna 70 kilometer. De meeste files daarvan staan in de regio Rotterdam. Daar zijn veel ongelukken gebeurd. Zonder meer op de A13 richting Rotterdam bij David Berk een rode reis. Daar staat 5 kilometer. De linkerreis ook is daar dicht. De A20 in de richting Gouda Bij Knoop met de Brechtseplein 7 kilometer na ongeluk. En op de andere rijbaan richting Hoek van Holland. Tussen Knoop het Gouden en Kerk aan de IJssel 3 kilometer. Daar is de rechterreis ook dicht. En verderop nog eens een keer bij Knoop het. In is een ongeluk gebeurd. Ook daar staat drie kilometer. En ook daar is één reis ook afgesloten. En werkzaamheden zorgen voor extra vertraging op de A67. Eindhoven naar Turnhout. Daar staat tussen Knopente De Hocht en Eersel vijf kilometer. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Oeizaam dagje op de Europese beurzen. En we spreken met CDA-Tweede Kamerlid Tjoskoen Tjeurus... over de aansprakelijkheid van ouders bij schade gemaakt door hun kind. Hier zijn Lucella Carrasso en Tom van het Hek. Hier gaan we het hebben over de brand in het verzorgingsthuis in Rotterdam. Vanmiddag is geblust, de brandweer rukte uit met veel materieel... om tientallen bewoners ook te evacueren. Inmiddels is de situatie geheel onder controle. U hoort politiewoordvoerder Tinette de jongen. Nou, rond kwart voor vier kregen wij de melding dat er een brand uitgebroken is. Die is uitgebroken in een woning op de tweede etage van het verzorgingstehuis. Nou, en er ontstond eigenlijk direct een enorme rookontwikkeling. En dat heeft de brandweer doen besluiten om zowel de tweede als de derde etage van het verzorgingstehuis te ontruimen. Dat is natuurlijk vrij lastig, want het zijn mensen die over het algemeen slechte been zijn of minder makkelijk te been. Hoe is dat gegaan, die evacuatie? Nou, het is vrij rustig gegaan. De Mensen konden uh, eigenlijk allemaal makkelijk... Uh, ja, ...ontruimd worden. De brandweer heeft dat ook begeleid samen met de politie. Uh, en die mensen zijn buiten opgevangen. Uh, de ene groep is opgevangen in het atrium. En er is ook een groep opgevangen in bussen. Zijn er bij gewonden gevallen? Nou, er zijn vijf mensen die op dit moment aangegeven hebben dat zij klachten hebben. En twee van hen waren toch wel dusdanig ernstig aan toe... Uh, ...dat zij overgebracht zijn naar een ziekenhuis voor extra controle. Uh, dan over de brand. Ik neem aan dat hij onder controle is. De brand is inmiddels uit. Zo rond vijf voor half vijf brand, zijn brandmeester gegeven. Dus op dit moment is de brandweer al bezig met het ventileren van het verzorgingsthuis. Is er iets te zeggen over, over waar die brand is ontstaan en hoe die is ontstaan? We weten inmiddels dat de brand is ontstaan op de tweede etage van het verzorgingsthuis in een woning. Maar wat precies de oorzaak geweest is, ja, dat gaat onderzocht worden. Ja, dat kan van alles zijn. Een pallet op het vuur, een kaarsje. Ja, daarna, daar kun je naar raden. Ja, op dit moment is alles nog mogelijk. Maar goed, dat is ook waarom we onderzoek gaan doen. Veel rookontwikkeling, dat betekent dat het nog wel even duurt voordat mensen terug kunnen naar hun woning, kan ik me zo voorstellen. Ja, het ventileren van het verzorgingstehuis gaat ook nog zeker twee uur duren. En dan komen er nog talloze metingen om te kijken of het echt veilig is voor de bewoners om terug te gaan naar hun woning. En wat gebeurt er ondertussen met die mensen? Nou, die zijn opgevangen in het atrium, uh, nou ja, dan krijgen ze een kopje koffie en er is een groep opgevangen in een bus, totdat zij naar een andere locatie kunnen. Ze dus moeten het even uitzitten? Ja, volgens nog wel, maar we hopen dat ze in ieder geval vanavond nog terug hun eigen huis in kunnen. Dat zei Tinette de Jonge in gesprek met onze verslaggever Paul Sanders. De financiële markten in Europa staan weer in het rood. De AEX in Amsterdam sloot vanmiddag 1,5 lager. Wij praten met Wouter Sturkenboom, beleggingsstrateeg bij Kempen Capital Management. Goedenavond. Goedenavond. Had u dit aanzien komen voor vandaag? Helaas wel een beetje. De... En waarom dan helaas? Uh, nou ja, omdat uh, afgelopen donderdag en vrijdag wederom duidelijk is geworden... dat de vier grote leiders van, uh, van Europa... En mevrouw Merkel, meneer Monti, meneer Hollande en meneer Argooi... het duidelijk niet eens zijn over de toekomst uh, van de euro... en over de manier waarop de eurocrisis bestreden moet worden. En dat is dan gelijk de reden om uh, nou ja, voor, deze, voor deze rode dag op de beurzen? Ja, voor financiële markten is dat toch een, een hele grote onzekere factor. Van hoe gaat Europa nou ervoor zorgen dat er een duurzame euro uh, komt? En uh, zolang die zekerheid er niet is, zolang er niet stappen worden gezet... Uh, waar men uh, van gelooft dat ze daadwerkelijk tot een echte duurzame euro gaan leiden, blijven markten op deze manier reageren. Ja, daar kwam daar ook nog het nieuws uh, over Cyprus bij. Hè? Ja. Cyprus wordt afgewaardeerd, Cyprus uh, gaat wellicht een beroep doen op, uh, op Europese steun. Is dat, is dat iets wat van belang is of is dat maar een heel klein spelertje in Europa? Eerlijk gezegd denken wij inderdaad niet dat dat van belang is. Dat is een heel klein landje. En dat zal in deze niet een doorslaggevende factor zijn geweest. Hier gaat het echt om die oneenigheid tussen de vier grote leiders... en het feit dat mevrouw Merkel en, en, en laten we zeggen, meneer Hollande... een hele andere volgorde in, in gedachten hebben om de eurocrisis op te lossen. De ene wil beginnen met financiële garanties voor elkaar... en de andere wil beginnen, mevrouw Merkel, met politieke eenwording... en het opgeven van soevereiniteit. En dat is een hele fundamentele uh, ja, impasse die moet worden overwonnen. En die uh, onzekerheid rond zeg maar, de koers van of mevrouw Merkel of meneer Hollande, wat doet dat allemaal met de koers van de euro? Ja, Dat, uh, dat zie je dus inderdaad ook terug daar. Uh, zie je vandaag ook weer dat je, je ziet aan de ene kant de euro haar waarde verliezen. En vandaag gaat er ook een 0,7% af. We staan nu op 1,25% ten opzichte van de dollar. En ook ten opzichte van de pond uh, leveren we wat in. En ook breder zie je het ook in de obligatiemarkten goed terug. Waar de renteopslagen versus Duitsland flink zijn opgelopen weer vandaag. En je dus ook daar ziet dat ja, beleggers gewoon weer die veilige haven opzoeken van, uh, van Duitse en ook al Nederlandse staatsobligaties. En uh, nou horen we ongeveer al een jaar dat het vijf voor twaalf is en dat het nu echt tot een besluit moet gaan komen. En dan komt er weer een nieuwe eurotop. Uh, hoeveel voor twaalf of is het al over twaalf langzamerhand? Nou het, het begint wel uh, richting over twaalf te gaan. We hebben natuurlijk een, een hele serieuze neerwaartse spiraal in Zuid-Europa te pakken met flinke dalingen in de industriele productie... flinke stijgingen in de werkeloosheid... dalingen in de consumentenbestedingen. En als we daar op een gegeven moment niet een eind maken met z'n allen... Ja, dan kan het wel eens te laat zijn om de euro nog te redden. Dus het is wel heel dichtbij uh, over twaalf, zou ik wel durven zeggen. En zijn er dan toch nog enige lichtpuntjes... waarmee u ons uh, in deze duisternis uh, kunt helpen... richting de financiële markten? Nou ja, het, het, het lichtpuntje kan zijn dat Europa natuurlijk onder druk eh, normaal gesproken eh, ja, stappen zet. En die druk die wordt wel steeds hoger. Dus we komen bij het eindspel. Alleen of dat eindspel ook gaat leiden tot eh, die duurzame euro... dat is nog echt een, uh, ja, een grote onzekere factor hier. Mouter Sturkenboom, beleggingsstrategie bij Kemper Capital Management. Zeer dank voor uw toelichting. Graag gedaan. En we hadden het net uh, over Cyprus. Uh, Cyprus, de regering heeft inmiddels bevestigd... dat ze noodhulp bij de Europese Unie heeft aangevraagd. Uh, laten we dat weten na een bijeenkomst van alle politieke leiders van het land. En met de aanvraag wil Cyprus, uh, zo zegt uh, de regering... de risico's voor de financiële sector van een besmetting door Griekenland verkleinen. Nou, ballet met Only When You Leave. We gaan naar Wimbledon. Mark Brasser. Ja, het centkoord. De partij tussen Ernest Goelbies en Thomas Berdig. De eerste set zojuist afgelopen. De eerste set gewonnen door Ernest Goelbis. Mag je toch wel een verrassing noemen. Maar verdiend is het wel. Want die jonge let 23 jaar uit uit Riga. Die speelt gewoon ontzettend goed. Vraag is natuurlijk wel of hij dit, dit hoge niveau. Wat hij in die eerste set ja, heeft laten ja. zien. Ja, of hij dat in de volgende set. Zij moeten nog minimaal twee winnen. Of hij dat kan, kan vasthouden. Maar het, ja, het eerste bedrijf. De eerste set in deze, in deze wedstrijd is, is goed. Ook van Thomas Berdy hoor. Hij speelt helemaal niet zo slecht. Alleen die koobies, ja, Hij speelt goed. Zijn groundstrokes zijn goed. Hij komt in als het kan. Speelt agressief. Hij zet Berdy onder druk, serveert goed. Ja, en daardoor heeft hij de eerste set gewonnen met 7-6. Ondertussen serveert Roger Federer voor de winst in zijn openingspartij hier op Wimbledon. 2-0 voor in sets, 5-1 voor in de derde. Het gaat ontzettend snel. 1 uur en 20 minuten ongeveer gespeeld. Had nog veel sneller gekund als de twee bij 3-0 en niet een game hadden gespeeld waarin het 9 keer het juice werd. Dat was de service game van Albert Ramos, de tegenstander van Federer, die bij Vla gespeeld met zijn tegenstander het heel erg makkelijk heeft. Nou, hij verloor die lange game uiteindelijk ook nog. Het werd 5-0 voor Federer. En toen pakte de Spanjaard de man uit Barcelona, de 24-jarige die pakte uiteindelijk een game Nou, dat werd met gejuichen begroet op baan 1. Dat vonden de mensen wel mooi dat hij in ieder geval niet met 6-0 eraf ging maar dat het misschien wel 6-1 gaat worden. Drie keer 6-1 dan in het voordeel van Roger Federer die ja, zich zo lekker warm kan spelen geen energie verspeelt. En dat is natuurlijk lekker in die, in die eerste rondes. Berdig inmiddels 1-0 achter. Nee, serveert nog steeds 30-5 in het voordeel van de Tsjech op het ja, hij zal het, spel, het goede spel van Ernest Gouwbis zal hij moeten gaan ontregelen. Want de Let won de eerste set met 7-6. Een minuut of twintig aan de lijn en vandaag is de stelling... de biefstukbelasting van de Partij voor de Dieren is een goed idee. Kun je nog steeds bellen met ons gratis nummer 0800-1121. En uh, u kunt uh, ook de lijnen zijn open en geef daar vooral uw mening... over dus de belasting op al het vlees. U kunt ook stemmen via internetradio1.nl. 34% is het er tot nu toe mee eens. Als kinderen van 14 jaar en ouder zich schuldig maken aan vandalisme... dan moeten de ouders voor de schade betalen. Dat is de kern van een initiatiefwetsvoorstel van CDA-kamerlid Tjoskoen Tjurus. Dat voorstel kan inmiddels rekenen op steun van de meeste politieke partijen. Goedenavond, meneer Tjurus. Hey, goedenavond. En dat is goed nieuws voor u natuurlijk. Dat is zeker goed nieuws. Uh, te meer omdat ik uh, niet meer terugkom in de Kamer. En dan is het toch wel bijzonder dat je op een van de laatste dagen... ...nog zo'n belangrijk wetsvoorstel uh, mag verdedigen. Want lukt het nog om het voor 12 september door de Kamer te krijgen? Ik hoop het van harte als de Eerste Kamer een beetje meewerkt, uh, zou ik willen, willen zeggen... ...en hopen natuurlijk, dan kan het uh, theoretisch uh, lukken... ...maar anders is het een schone taak voor mijn opvolger. Nou, wat is de reden dat u dit uh, wilt regelen, dat ouders ervoor gaan betalen? Wat wilt u daarmee bereiken? Nou, ik wil eigenlijk het volgende probleem oplossen bij opzettelijke vernieling of vandalisme door... Nou, u gaf het al aan, de 14-plusser zit het slachtoffer vandaag de dag in Nederland eigenlijk met lege handen. Want nou ja, als je bijvoorbeeld 17 bent, je hebt zo'n aardbrief vernield... maar denk ook gewoon aan persoonlijke eigendommen, uw auto... en u probeert dat te verhalen als burger of als vervoersmaatschappij... dan kom je bij die 16- of 17-jarige en die zegt, zit op school, ik heb niks, van een kale kip kunt u niet niks plukken... Nou, dan kan je juridisch een hele lange procedure gaan starten... dan moet u ook een advocaat in de hand nemen als u juridisch niet onderlegd bent. Dus u heeft al schade, dan moet u ook nog eens kosten maken... en dan heeft u ook helemaal geen garantie dat u überhaupt dat geld nog terugkrijgt. Want die 17-jarige die gaat studeren, heeft weer geen geld. Wat ik dus eigenlijk uh, wil en wil regelen, uh, ik kom toch uh, op het volgende neer... dat ik wel eerst naar die viniëren ga. Ik ga dus niet gelijk naar de ouder... Kan ik bij die vernieler beginnen en kan ik daar een deel van de schade verhalen, dan doe ik dat. En blijft er een deel over, dan haal ik dat bij de ouders. Want ik vind dat ouders verantwoordelijk zijn in Nederland voor hun minderjarige kinderen. En dat vind ik niet omdat ze slechte opvoeders zijn, maar omdat ze de kwaliteit hebben van ouders. En dat betekent in mijn optiek met de lasten en de lusten. Nou kan ik als een kind onder 14 jaar dat doet uh, via mijn aansprakelijkheidsverzekering vaak uh, die kosten verhalen. Hè? Via de aansprakelijkheidsverzekering ja. van het kind. Maar dat is de financiële kant van de zaak. Maar het kan toch ook niet zo zijn dat kinderen tot 14 uh, lekker kunnen vernielen omdat er daar een soort verzekeringsstelsel voor is. Zijn die ouders daar dan niet mede verantwoordelijk voor? Nou u stipt een hele principiële discussie aan. Die hebben we ook vanmiddag uitvoerig met de uh, collega's uh, gevoerd. Nu is het zo omdat de opzet... Hè, de opzet voor vernieling ligt niet bij de ouders... maar bij dat minderjarige kind onder de 14. Die hebben een aansprakelijkheidsverzekering... en de kinderen zijn meeverzekerd in die verzekering. Maar principieel kunt u terecht de vraag stellen... Wat, wat, wat de verzekering de facto natuurlijk vergoedt, is natuurlijk een misdrijf. Want vernieling is artikel 350, daar staat ook straf op. Maar goed, dat is een zaak van de verzekeraars. En als de verzekeraars dat willen doen... En dat doen ze ook. En sommigen gaan daar zelfs nog verder in. Die vergoeden ook opzettelijke schade door 14, 15-jarigen. Dat is een gegeven wat we al jaren kennen. Maar of ze dat in de toekomst gaan doen en onder welke voorwaarden, dat is een tweede. Maar wat ik wil, is eigenlijk dat degene die met de schade zit, daar niet mee blijft zitten. De rekening eh, wordt betaald door het kind, dan wel de ouders. En hoe die het onderling gaan verrekenen en of er een verzekering komt, dat is een tweede... Maar ik wil niet dat uh, slachtoffers, zoals het nu is, jaren blijven procederen en met een onbetaalde rekening zitten. Is het ook nog bedoeld als, als preventieve werking dat de ouders misschien uh, nog iets scherper gaan opletten op hun kinderen omdat ze er anders zelf voor moeten opdraaien? Nou, ik denk dat dat zeker gaat uh, gebeuren. Want uh, wij kennen natuurlijk, laat ik zeggen bepaalde prikkels om jongeren op een goede manier op te voeden. Daarbij doen heel veel ouders het goed, laat ik dat nog eens onderdrukken. In die opvoeding zit ook de waarden en normen. Maar als je weet dat als je moet willen spullen van anderen vernielt, dat dan het niet zo kan zijn dat de samenleving, zoals het nu is, daarvoor opdraait. De rekening komt uiteindelijk bij jou als vernieler. Is het misschien niet op je zeventiende, dan misschien op je negentiende... maar die rekening zal betaald worden. En daar zal, denk ik, en dat geloof ik heilig... Echt een preventieve werking vanuit. En waar hangt het vanaf of u dit nog voor de zomer kunt regelen? Nou, wij gaan daar volgende week over stemmen. En dan is het een kwestie, want we zitten natuurlijk tot de week van september. Zit ik nog officieel ook in de Kamer. Dus als tot die datum het lukt om dit in de Eerste Kamer te verdedigen... doe ik dat met veel enthousiasme en plezier. Lukt dat niet, nogmaals. Dan is het een schone taak voor mij opvolger. Joskoen Kuntjuris van het CDA, dank voor uw toelichting. Geen dank. Goedemiddag. Goedemiddag. Dit is de Radio 1 Sportzomer met Lucella Carasso en Tom van Hek.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 We're trying to make it rapping internationally. So uh... zingen, want we draaien hem elke dag. Jij weet vast wel hoe die Baby heet, hè? Babysitter Circus. <laughs> Alles komt helemaal goed. Na het uh, nieuws van half zeven gaan we even bellen met Connie Kees in verband met het nieuws van de regering daar in Griekenland. De hoofdpunten krijgt u nu van Ewout de Jong.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 En bij een schietpartij op het internationale vliegveld van Mexico-stad... zijn twee politiemannen gedood. Een derde man is gewond geraakt. De schietpartij gebeurde voor de veiligheidscontroles. Onder de duizenden aanwezigen brak paniek uit. En de schutters zijn ontkomen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dan nu het weer, Gerrit Hiemstra. Het is vrijwel overal droog. Af en toe schijnt de zon. In het noorden staat wel behoorlijk veel wind uit het westen tot noordwesten. Matig tot krachtig, windkracht 4 tot 6. In het zuiden begint de wind nu wat af te nemen. Daar nu windkracht 3. Vanavond en vannacht neemt de wind in het grootste deel van het land verder af. In het Waddengebied blijft het nog matig tot vrij krachtig waaien. Het koelt verder af naar een graad of 9. En in het oosten en zuiden kunnen mistbanken ontstaan. Morgen is het mooi weer met zonnige perioden. Vooral in de middag ontstaan er wat stapelwolken. Het blijft vrijwel overal droog. Het is aangenaam weer, want het wordt 17 tot 21 graden... bij slechts een zwakke tot matige westelijke wind. En morgenavond gaat de wind vrijwel helemaal liggen... en wordt dan veranderlijk van richting. Woensdag is er veel bewolking. Er kan dan een beetje regen vallen. Daarna stroomt er warme lucht onze kant op. Donderdag wordt het zomers warm met 25 graden. Vrijdag is er vervolgens weer kans op onweersbuien anwb Verkeersinformatie. De zijn er bijna open. Er staan nog files op de A13 naar Rotterdam. Bij de AFBERK-ROOD 5 kilometer naar een ongeluk. Daar zijn wel inmiddels alle reiszokken weer open. A20 naar Gouda. Een ongeluk bij Kropentenbergse Tebrechtseplein. Ook daar staat een 5 kilometer. En daar is de linkerreis ook nog dicht. Andere kant op richting Hoek van Holland. Daar ja, is een ongeluk gebeurd bij Nieuwkijk aan de IJssel. Daar staat 3 kilometer, daar zijn de rijstroken weer vrij. A27 Utrecht naar Breda, 3 kilometer voor de brug bij Gorkum. En door een ongeluk viel op de A28 naar Utrecht. Daar staat tussen het Hoevelaken en Leusden-Zuid 3 kilometer. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Bijna vier minuten over half zeven. Straks gaan wij het dus hebben over onze stelling dat biefstukbelasting een goed idee is. Idee van de Partij voor de Dieren komt straks uitgebreid aan bod. We gaan eerst naar Griekenland vanwege dat nieuws over de minister van Financiën. Ze zijn hem alweer kwijt, Connie Kees. En dat ja. heeft met zijn gezondheid te maken. Ja, hij zelf, uh, Rapanos heeft zelf een brief gestuurd naar de premier, naar premier Samaras. En daarin staat inderdaad dat uh, uh, die vanwege gezondheidsredenen... Uh, geen minister van Financiën zijn. Ja, hij, uh, ontslag nemen kon hij eigenlijk niet, want hij was nog niet eens beëdigd, Omdat hij vrijdag in het ziekenhuis terechtkwam. Maar na overleg met de arts heeft hij dat besloten. Uh, nou is bekend dat uh, uh, enkele jaren geleden Rapanos een zware maagoperatie heeft ondergaan. Maar het is niet duidelijk of hij nu dezelfde gezondheid gezondheidsproblemen heeft. Maar ja, er waren ook uh, de afgelopen dagen al hardnekkige berichten in de media dat Rappanos niet zo tevreden was met het team waarmee hij zou gaan werken op het ministerie van Financiën. Uh, voor de posten van de staatssecretaris en uh, financieel-economische adviseurs waren andere mensen voorgesteld, onder andere door de twee coalitiepartijen, dan uiteindelijk werd aangenomen. Dus dat kan ook een rol hebben gespeeld. Nou, en dan hebben we ook nog uh, de premier, hè? die is ook niet ja. lekker. Um, hoe gaat het met hem? Nou, dat, dat gaat met uh, Samaras uh, goed. Uh, hij zal uh, of vanmiddag, of begin van de avond of morgen ontslagen worden uit het ziekenhuis. Maar de artsen hebben hem verboden om te reizen. En hij moet zeker nog, uh, zeker nog een week uh, rusten. Uh, en vliegen mag hij al helemaal niet. Omdat ja, hij is geopereerd aan zijn oog. Het, zijn netvlies uh, had losgelaten. Dus het was een vrij, ja, voor een oog vrij zware operatie. En dat is ook de reden waarom hij uh, eind van de week niet naar de top in Brussel. Kan. En wie gaat er dan? Want uh, nu geen minister van Financiën. Misschien hebben ze wel heel snel een ander hoor. Maar wie, wie, wie ja. gaat er dan naar Brussel om die belangrijke bespreking bij te wonen? Ja, nou, er is al een andere, uh, ja, andere delegatie uh, samengesteld... Uh, dat is de minister van Buitenlandse Zaken met uh, de interim minister van Financiën, want die is er natuurlijk nog steeds. Uh, en een paar uh, staatssecretarissen gaan daarheen. Uh, maar het is inmiddels ook bekend geworden dat waarschijnlijk uh, de president als regeringsleider uh, ook, uh, ook die bijeenkomst zal bijwonen. Ja, en heeft hij dan voldoende mandaat als, als president? Die, nou ja, hij is een regeringsleider. Maar ja, de, de verwachting is toch dat er, dat er uh, niet zoveel beslissingen zullen worden genomen uh, op die top. Uh, Griekenland kan natuurlijk wel zijn, uh, zijn voorstellen uh, op de tafel leggen. Oké, okay. goed. Connie Kees, dankjewel voor dit uh, laatste nieuws over de zieke boeg van de Griekse regering. To take me out dancing, dancing on the floor. I'll be out real, dancing at the disco. Girls be looking sexy, dressing mighty fine. Baby, dance dancing funky, having a stuff a good time. I'll be stepping out to pay the tax. do it, make me do it to the way that he play. Liar, liar. With the world Dancing in the ghetto Loving the favelas Come on everybody Won't you feel the joy Music is the potion Rocking from coast to coast And I'll be standing Out around the world Washing the pain away You'll be dancing You'll be coolin', And you can do it cause the drummer Makes you do it, makes you do it to the way that he plays Liar! Een je wel, Jacob. Sergio Mendes. Mooi aan je. De Radio 1 Sports Over. Aan de lijn. De Partij voor de Dieren wil de komende vier jaar voor 15 miljard euro belasting gaan heffen op milieuvervuilende activiteiten. Vandaag presenteerde de Partij voor de Dieren haar verkiezingsprogramma: Hou vast aan je idealen. Hogere belasting op fossiele energie, vlees, vis, eieren en zuivel. Daarom bedachten wij: de stelling voor aan de lijn biestuk. belasting is een goed idee. Ik ga er eerst over praten met Marian Tiemen, de lijsttrekker van de Partij voor de, partij voor de Dieren. Goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, die, die stelling, het is een goed idee, daar zult u het ongetwijfeld mee eens zijn. Leg ons eens uit waarom. Nou kijk, in de prijs die consumenten betalen voor vlees zijn lang niet alle kosten verwerkt. Die ontstaan in de hele keten van, van zaadje tot carbonaatje, hè? Van veevoer tot aan het vlees in de schat. En uh, ondertussen betalen wij, dus de belasting betalen, onvrijwillig mee aan de, het instand houden van de bio-industrie. Dus 120 euro per jaar betalen we om die kosten die niet in de prijs zijn verwerkt te betalen. Denk aan mestoverschotten, de bestrijding van de dierziektecrisis en het herstellen van de natuur. Nou, en wij vinden het eerlijker dat de uh, gebruiker dus de en de vervuiler gaan betalen daarvoor in plaats van wij allemaal. En betekent dat dat die heffing op alle soorten vlees gaat worden toegepast? Of vooral bio-vlees bijvoorbeeld daar dan buiten? Nou, wij vinden het wel belangrijk dat als je uh, die vleestaxen heft, dat, uh, dat levert 1 miljard euro op uh, ongeveer, dat dat uh, geld ook terugvloeit naar bijvoorbeeld, bijvoorbeeld de biologische landbouw. En dan kunnen we dus ook kijken naar welke producten bijvoorbeeld minder milieubelastend zijn, zodat die dan ook niet uh, zo zwaar belast worden door middel van accijns. Uh, nou zijn er veel mensen, wij proberen altijd wat voor- en tegenargumenten te verzamelen... die zeggen ja, dat, dat, dat bio-eten, om het maar even zo te noemen... dat is al een beetje iets van uh, relatief rijkere mensen. Uh, heeft, loopt u niet gevaar dat het gevaar dat dat nog meer uiteen gaat lopen, zeg maar? Nou kijk, ik denk dat het belangrijk is dat mensen zich realiseren... dat ook al liggen de supermarkten hartstikke vol... Uh, ons moeten realiseren dat de aarde simpelweg die vleesconsumptie niet aan kan. En dat de aarde daar gewoon de grondstoffen niet voor kan leveren. En ja, als je dan realiseert dat de helft van de wereld oogst wordt gebruikt voor de veehouderij, voor de vleesindustrie, terwijl we 1 miljard mensen hebben in de wereld die elke dag honger, met honger naar bed gaan, ja dan moeten we dan echt minder vlees gaan eten. Dus dat is, de belang en dat is een belangrijke reden waarom we die accijns willen. En uh, ja, als je dan zegt, ja maar dan kunnen we dus uh, de, de, de arme mensen minder vlees eten, ja dat is net zoiets als zeggen dat door de accijnsheffing op alcohol alleen de rijken dronken kunnen worden afstaan. We moeten ook keuzes maken. En... Ik wil het duidelijk maken: we willen niet alleen een lastenverzwaring doen we, uh, als het gaat om de milieuomvriendelijke producten. We willen ook lastenverlichting. Zo willen we geen eigen bijdrage in de zorg en een lagere belasting op arbeid en het goedkoper maken van duurzame energie. Dus er staat ook echt wat tegenover. Ja, en we hebben het nu over vlees, maar u wilt ook dat eieren bijvoorbeeld uh, meer belast worden. Is, is dat ook zo'n vervuilend product wat u betreft? Ja, zeker. Uh, en, uh, wat, wat, het is ook nog heel onethisch uh, geproduceerd, er is natuurlijk ontzettend veel dierenleed, maar als je nagaat dat de afgelopen 60 jaar de eieren nauwelijks in prijs zijn gestegen, dan kan iedereen op zijn vingers natellen dat dat in kost is gegaan van boeren, van dieren, van het milieu. En dat moeten we echt anders willen. En dan heeft u het ook over vrije uitloop eieren, scharrelkip eieren? Nou ja, goed, die schaalkip eieren van iedereen moet weten dat dat gewoon schuur-eieren zijn. Dat zijn niet kippen die echt naar buiten kunnen, dan moeten echt biologische eieren gaan kopen. Maar we willen ook zeker in de toekomst ook gaan kijken naar de differentiatie. Zodat de producten die we met z'n allen willen en die ook maatschappelijk gewoon verantwoord zijn... dat die dan ook aantrekkelijker worden gemaakt. En dat kun je ook doen door middel van die ze op, op de foute producten. Ja, en, en, en de boter, hè? want als je op onze site kijkt zijn er toch ook een hoop mensen die zeggen... Hé, boter is toch gezond, wat is er nou mis met boter? Waarom moet je dat zwaarder belasten? Ja, het is denk ik echt een, uh, een, een, wat mensen zich moeten realiseren is dat al die dierlijke producten ontzettend veel beslag leggen op de aarde. Als we allemaal zoveel zouden consumeren aan boter en eieren en kaas en, en vlees um, in de hele wereld, zoals wij dat hier in Nederland doen, dan hebben we gewoon een tweede aardbol nodig. En nou ja, goed, iedereen begrijpt dat dat niet kan, dus we zullen ook echt minder moeten consumeren en daarnaast... Het is echt een misverstand om te denken dat, de, dat boter nou zo gezond is. Eh, groente en fruit, dat is toch hetgene wat we vooral eh, moeten eten. Goed, mevrouw Tiemer, blijf even bij ons. We gaan eh, naar, naar de luisteraar. Goedenavond aan de lijn. Hallo? Goedenavond. Hallo. De, de stelling is: Biefstukbelasting eh, van de Partij voor de Dieren is een goed idee. Bent u het daarmee eens of oneens? Absoluut oneens. En waarom? Het is heel slecht voor Nederland. Komt nog meer bureaucratie erbij. En dit is niet goed ten eerste. Dieren worden door Nederlandse wet beschermd. En ik vind zelfs de dierenpartij in het parlement is heel slecht voor maatschappij. Want Goed. veel meer on, uh, oneenigheid en maatschappij heeft veiligheid nodig. Maar mevrouw gaat belastingheffing voeren voor biefstuk. Tot Goed, u ochtend... bent het daar uh, niet mee eens. Nog meer bureaucratie zegt u. Dank voor uw reactie. Aan de lijn, goedenavond. Ja, met Khalil. Ja, u ga uw gang. Het gaat over de bieb goed idee? Ja, nee, kant en klaar, onzin. Want de, de, de geschiedenis heeft ons geleerd dat uh, tabak en, en alcohol uh, zijn vaker in breed uh, gestegen om, om en de mensen gaan dan niet uh, daarom minder roken of minder drinken. Dus, dus u zegt: het, is, dus... Het, het bewijs is bij andere producten geleverd. Die belasting zal de consumptie niet doen verminderen. Absoluut niet. En, en je moet ook niet, mensen niet dwingen. Kijk, uh, ik vind de oproep op zichzelf ongeloofwaardig. omdat dit van een, een vegetarisch iemand komt. Uh, komt het van iemand die, die vleeseter is? Dan is het meer uh, om over na nou te denken. Maar die mensen die willen gewoon uh, uh, de vleeseters dwingen om niet te eten. Uh, om geen vlees te eten. Dat is echt uh, onzin. Ik dank u voor uw toelichting. Dank u wel. We gaan naar een uh, volgende beller aan de lijn. Goedenavond. Ja, goedenavond. Nou, u ja, begint al te de lachen. De... Ben, bent u het ermee eens? Uh, ja. Biefstukbelasting is een goed idee? Ja, ja dat hoor je aan het hek. Die eet veel vlees. <laughs> dat gaat een beetje raar doen en een beetje raar lachen. Maar goed, bent dat u het, het de eens? De ik wil even terug naar de stelling. Bent u het ermee eens met die biefstukbelasting? Jawel, want anders ga je te veel butler drinken, zoals Tom van hekken. Goed, nou, dank voor uw reactie en nog een fijne avond. Aan de lijn, goedenavond. Ja, goedenavond met Peter van Pomp. Ja, vertelt u de stelling? Naast van mijn natuurlijk. Want een menselijk gebeurt is dat van alles eigenlijk. mensen eten alles. Ja. En ook ze zelf te zijn, is dat uh, netjes. En, uh, hey, helaas, helaas is uw lijn uh, onvoldoende om door te komen op de Nederlandse oh, radio. Dus, ik uh, niet mee eens. Uh, hallo, hallo, over. Maar we hebben ja. begrepen dat u het er niet mee eens bent. We gaan uh, daarom naar de volgende beller Aan de lijn, goedenavond. Jij is wel Peter Jan van den Broek. Ja, goedenavond. Bent u het uh, er mee eens met de biefstukbelasting? Ik ben het er niet mee eens. Behalve dat een biefstuk erg smakelijk en gezond voor een mens is. Mevrouw Tieme is moeten kijken naar de productie van soja. Dat is op na de grootste vervuiler in de wereld. En meer wil ik eigenlijk niet over zeggen. Goed, dat leggen we even voor aan mevrouw Tieme. Mevrouw Tieme. Ja, het is uh, inderdaad zo dat als je kijkt naar de sojaproductie in de wereld... dan is dat uh, dramatisch voor, uh, voor het oerwoud. Er moeten namelijk heel veel bomen voor worden gekapt. En die sojaproductie die is er voor het vee voor. Dus uh, als je dus vlees eet dan uh, is het helaas zo dat daarvoor heel veel oerwouden moeten worden gekapt. Dat is ook een van de redenen waarom het vlees uh, zo uh, belast moet worden... dat mensen echt minder vlees gaan eten. Het kan namelijk niet zo langer doorgaan. Goed, we hebben ze er niet op uitgekozen. Tot nu toe alleen maar mensen die het niet ja. met u eens zijn. We gaan eens even kijken of er iemand is die het wel met u eens is. Aan de lijn, goedenavond. Goedenavond. Ja, zegt u het maar, de stelling. Ik wou uh, reageren, ik ben wel in uh, grote lijnen eens... Want ik, ik vind dat uh, als er extra kosten zijn, en dat is zo, voor die uh, productie, omdat de, uh, dieren nou eenmaal meer vervuilen en dat soort dingen. Dan moet dat gewoon doorberekend worden. Maar alleen moet je dan geen belasting noemen. Dan moet je gewoon zeggen, dit is de eerlijke prijs die ervoor staat. En dan zal je eventueel nog uh, uh, uh, biologisch vlees wat positiever kunnen behandelen. Maar ik zie er ook geen kwaad in om, uh, ik eet zelf drie of vier keer in de week vlees. Nou, ik heb het idee ja, dat zouden wel meer mensen kunnen doen. Dus je hoeft ja. niet je heilige stukje vlees helemaal te missen. Je krijgt dan een betere kwaliteit. In, uh, ja. Ja, gewoon voor de prijs die ervoor staat. Die kan voor er goed, goed koopstuk, vinden, plof, goed vinden. Die, er, die er bestaat. Het is helemaal helder. Goed in vinden of we het belasting moeten noemen is wat anders. Maar het idee is helder. We gaan naar een uh, volgende luisteraar. Goedenavond. Ja, met uh, Klaas Volkert. Het blijkt dan maar weer dat de Partij voor de Dieren de meest christelijke partij is. Ik hoop dan niet dat u dus boos op mij bent. Maar uh, waarom de tax? Het is ook beter voor de boeren. Als voorbeeld, de ganalenvisserij, ze hadden het goed voor elkaar afspraak gemaakt over het visquotum. De minister was voor over, overbevissing. Wat minder vlees eten is ook nog niet minder lekker. Goed, maar u bent het dus eens met de stelling dat de ja. bievenbelasting een goed idee is? Ja, het is dus ook beter voor de, voor de dieren, voor de boeren en voor het milieu. Dank u wel voor uw reactie. Aan de lijn, goedenavond. Hallo. Ja, u mag het zeggen. Ja, u, ja, u spreekt met Arie. Uh, ik, ik ben het hartstikke eens met, uh, met de stelling, want uh, ik, Marianne Tiem heeft het eigenlijk niet mooier kunnen verwoorden. Uh, het, als, het maar, kijk, dat, als, dat, als dat geld ten goede komt uh, van de boeren, zodat een koetje weer in de wijk kan huppelen en een en en en, en een niet uh, opgebonden zit in in een stal en, en kippen en dergelijke. Nou, dan ben ik het er, uh, dan wil ik het uh, hartstikke graag voor betalen als het maar ten goede komt van het van het van het, van het beest en van het milieu en van uh, van ja uh, van de van de van de industrie. Het is helder, u zegt, ik wil er graag voor betalen... als ik zeker weet dat het geld dan op de goede manier terugvloeit. Dank u wel. Ja, precies, want het moet, het moet niet in, in de kas van de, van de overheid vloeien... maar het moet dus in, in, in de, bij de boer terechtkomen weer... zodat hij dus, dus, zeg maar, weer een boerwaardig bestaan heeft. Helemaal helder. Dank voor, u, uh, voor uw reactie. Aan de lijn, goedenavond. Goedenavond, ben eens? Waarom niet? Vlees wordt inderdaad te goedkoop aangeboden. Vlees is ook overbelastend voor het milieu, of belastend... En de redelijkheid van veel mensen loopt vooral via de portemonnee. In tegenstelling tot een eerdere inbeller heeft een hogere belasting wel degelijk effect. En heeft dus gewerkt bij alcohol en vooral tabak. En de prijs van vlees is zo laag dat veel mensen, denk ik, nog steeds vlees kunnen blijven eten. Ook al komt daar een kleinere toeslag op. Goed, dank voor uw reactie. We gaan naar de laatste beller. Goedenavond aan de lijn. Goedenavond. Bent u het uh, met de stelling eens? Nee, ik ben het uh, niet met de stelling eens. Als ik het uh, zo hoor, dan is het eerder een probleem van overbevolking. En dan zou er misschien gekeken moeten worden naar de subsidie op kinderen. Dus dan zou misschien de kinderbijslag wat naar beneden moeten. Want u denkt dat er dan minder, minder kinderen, minder mensen komen... en dat het dan vanzelf goed komt uh, met de aardbol. Ja, hardbol. dat denk ik. Goed. Nou, hartelijk dank voor uw reactie. Ja. Goedenavond. Goedenavond. Wij We gaan weer even terug naar mevrouw Tiemen. U hoort een aantal... Bent u nog verrast door bepaalde pro- of contra-argumenten? Uh, nee, eigenlijk niet. Ik, ik begrijp... Uh, wat ik vaak hoor is toch wel de emotie. Ja, maar vlees is zo lekker. En blijf uh, blijft van, van mijn liefstukje af. Ik begrijp dat daar nog een behoorlijk taboe op ligt. En tegelijkertijd vinden wij het nu wel doodnormaal... dat wij ook meer betalen voor auto's... die meer uh, broeikasgassen uitstoten... dan zuinige auto's. En uh, ja, als het op je bord ligt... dan uh, kom je denk ik aan, aan een soort van... Een vrijheidsgevoel, een rechtsgevoel van, van mensen... Waar, waar ze dus heel emotioneel van worden. Ik denk dat we daar een beetje van... Af um, u geeft net het voorbeeld van de auto's. Dat is een branche waarin eh, een aantal auto's of merken zich steeds meer gaan richten... om in ieder geval dat ook milieuvriendelijker te doen. Verwacht u wat dat betreft van de, van de sector, van de vleessector zelf ook uh, stappen? Of heeft u uw hoop daarop helemaal opgegeven? Nou ja, goed, die zou uh, nog wel in de marge wat kunnen doen als het gaat om dierenwelzijn. En, uh, maar het zijn uiteindelijk toch wel een beetje pleitersplakken. Want wat we ons moeten realiseren is dat voor één kilo vlees er zeven kilo graan nodig is om dat te produceren. Dat is ontzettend inefficiënt, ineff terwijl de wereldbevolking wel uh, groeit... en al die monden moeten blijven worden gevoed. Dus we hebben echt een probleem als we daar niet uh, op een andere manier... kijken naar ons voedselpatroon. Nou hoort u een aantal mensen die het uh, met u eens zijn. En veel mensen, denk ik, staan ook zeer sympathiek tegenover het idee... zonder dat zich dan bijvoorbeeld vertaald in stemgedrag... of, of ook andere consumptie. Hoe, hoe, hoe, hoe zou u dat gat willen dichten? Nou, wat je wel ziet, en dat vind ik ook heel hoopgevend... is dat uh, ook uh, ondanks de economische crisis en de neiging van mensen... om vooral weer heel erg te denken aan, aan, aan de, de basiszekerheden van hun leven... dat ze ook vast willen houden aan hun idealen. En dat ze dat niet willen laten wegcijferen. En uh, daarom is het ook hoopgevend dat we uh, in de peilingen... ook op een verdubbeling van het aantal zetels uh, staan. Dus wij hopen dat ook te kunnen gaan uh, realiseren op 12 september. Goed. Uh, hartelijk dank, Marianne Thieme. Uh, vanuit uw standpunt gezien heeft u nog wel een missie te verrichten als je kijkt naar het stemgedrag op internet. 35% van de mensen die heeft gestemd via internet is het namelijk met u eens. 65% oneens. Hartelijk dank in ieder geval dat u meedeed in, uh, aan de lijn. Oké, okay, dank Goedenavond. Wel. Goedenavond. Well, alright, so I'm being foolish Well, alright, let people know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 Ja, Het duurt maar twee minuten dertien en toch gaan we een heel klein beetje helpen. Buddy Holly met We're Alright, want Mark Brassen, we willen nog even weten op Wimbledon... hoe het met Berdisch gaat, toch een van de toppers... Ja, die heeft het uh, lastig. Vijf-vier voor in de tweede set. Eerst heeft hij verloren in een tiebreak. Die Ernest Koelbies. Ja, ik vroeg me dat eerder in deze uitzending af. Kan hij dat, dat niveau, heeft dat hoog vanaf. niveau wat hij in die eerste set haalde, kan hij dat vasthouden? Nou, het antwoord is ja. Hij houdt dat uh, vast. Hij kwam wel een break achter. Uh, maakte die break meteen weer ongedaan. Dus uh, hij speelt goed, uh, die jonge led. Inmiddels ook begon uh, Kim Kleisters aan haar eerste ronde partij tegen Jelena Jankovic. Twee speelsters die we vorige week nog in Rosmalen aan het werk zagen. Jankovic verloor al in de eerste ronde. Kleisters moest opgeven voor naar, uh, halve finale met een buikspierblessure. Er is voor ons nog weinig van te merken. Kleisters uh, 3-0 voor. En de partij van uh, Roger Federer uh, is alweer een tijdje geleden... maar is inmiddels ook afgelopen drie keer 6-1... in het voordeel van, uh, van de Zwitser Albert Ramos. Een van de veertien Spanjaarden in het hoofdtoernooi. Spanje is hofleverancier in het mannentoernooi op uh, Wimbledon. Die, uh, die ligt er dus uit. Federer makkelijk door naar, uh, naar de tweede ronde. Op het centenkoor dus uh, Thomas Berdig. 5-4 voor in de tweede set. Mooi dropshot van Ernest Kulbis. En het wordt 5-5. Uh, het is dus spannend. Spannend, daar op Wimmelden. We gaan er even uit voor het nieuwsblok van 7 uur en we zijn zo direct bij u terug. Onder andere praten we over de tandartscherieven. U hoort minister Schippers daarover en een reportage vanuit Egypte van mensen die niet op de winnende kandidaat gestemd hebben. Kan ik er alleen nemen? Ja, hè? Tom van Dijk, goedemiddag. Zit u te genieten van alles wat u hoort? Ja, ik ben ik. Ja, u bent hoor. Ja. Heeft u iets op uw leven? Ik heb enerzijds complimenten voor het programma. Of iets heel anders? Weet eens weten hoe het met de hondjes van Pim is. Oh, dat heb ik geen idee, mevrouw, met de hondjes van Pim is. Dus, uh, daar ga ik niet over. Bel iedere dag tussen twee en half drie met Tom van Dijk. Een goedemiddag. Een goedemiddag. 0800-1101. Tom, luister. Ja. 0800-1101. Klaaglijn, Tom van Dijk, goedemiddag.